Van 12 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De ouders van Tristan van der Vlis zijn niet aansprakelijk voor de schietpartij in 2011 in Alfa aan de Rijn. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Van der Vlis schoot toen in een winkelcentrum zes mensen dood en pleegde zelfmoord. Volgens een groep slachtoffers hadden de ouders iets moeten doen toen bleek dat hun zoon ontspoorde. De rechtbank is het daar niet mee eens, onder meer omdat van der Vlis meerderjarig was. Bij de brand in een flat in Londen is een onbekend aantal doden gevallen, zegt de brandweer. Ook zijn er zeker 50 mensen gewond geraakt. De Londense brandweer vreest dat er nog mensen in de flat vastzitten. Verder is de brandweer bang dat het gebouw van meer dan 20 verdiepingen zal instorten. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het vuur brak vannacht uit op een van de onderste verdiepingen. Daardoor is het voor de hulpdiensten lastig om naar binnen te gaan. Een deel van de Auvergne in Frankrijk is getroffen door noodweer met extreme regen en zwaar onweer. Dorpen in het departement Haute-Loire liepen onder water en één persoon is vermist. De brandweer heeft zo'n 150 mensen van wie het huis onder water liep in veiligheid gebracht. Volgens Franse media viel er in drie uur tijd 20 centimeter regen. Voor vandaag geeft de Franse Weerdienst code oranje af in het midden en oosten van Frankrijk... vanwege opnieuw zware onweersbuien. Een dashcam in de vrachtwagencabine leidt tot minder ongelukken... maar alleen als de chauffeur feedback krijgt op zijn rijgedrag... Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar TVM. Daarvoor kregen bijna 400 vrachtwagens een dashcam, een camera bij de voorruit die vastlegt wat de chauffeur ziet. Toen de truckers opmerkingen kregen van speciale coaches over hun rijgedrag, nam het aantal gevaarlijke situaties met gemiddeld 30% af. Het weer, een zonnige en warme dag aan zee, temperaturen boven de 20 graden. In het zuiden kan het zomers worden met 25 graden. Morgen wordt het nog warmer. Hier en daar kan in de middag wel een onweersbui ontstaan. Dit was Den Westjon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jonbakker van de ANWB. Nog altijd vertraging na een ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwouden. 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is zo'n drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het zonnetje schijnt buiten. En binnen is het lekker koel cool hier in de studio van ZFM. Dus daar zijn we dan weer heel blij mee. Ja. Dat is wel fijn als je naar buiten kijkt. Zie je die prachtige blauwe lucht. Als ik naar links kijk, zie ik een paar kleine wolkjes. Nog oh, wel een charmant gezicht. Hè. Alleen wel blauw is ook maar saai. Voilà, goedemiddag. Dit is zeer uh, vet lunch, Stanford lunch op deze woensdag. Het is vandaag alweer 14 juni. Tijd vliegt. Nog een weekje, dan hebben we de langste dag alweer te pakken. Ja. Doen. Nou, we hebben niet zoveel vandaag hoor. Gewoon het regio-nieuws, leuke berichten en zo dat allemaal om half 1 en half twee Verder natuurlijk, nou ja, op woensdag altijd de confrontatie. Hoekse, kabeljauwse, twisten. Nou, die komen we straks weer. Uh, ik weet niet precies hoe laat, maar dat zien we wel. En we hebben natuurlijk 3 in één om kwart over twaalf. En uh, die confrontatie doen we maar om kwart over één. Dat vind ik een mooie tijd. En dan hebben we natuurlijk eh, nou ja, van alles: hè. lekkere muziek, oud, nieuw, alles wat u maar wenst. En heeft u wensen, laat het ons gewoon weten, hè. dat kan altijd. Je kunt het altijd laten weten, ja. ja. Je kunt gewoon even in de studio bellen als je een plaatje wil horen. Je kan ook natuurlijk even iets eh, schrijven op onze Faseboek pagina, oftewel Facebook. Daar staat nog meer interessants op, want dan kunt u ook het recept van gisteren nog eventjes nalezen als u dat nog niet gezien had. We gaan ook altijd op. En, uh, nou ja, zullen we maar aftrappen dan? Ja, nou, wat we doen. ...de heer David Bowie don't say it's true And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick But this glad it is glowing. Ashes to ash and funk to funk it. We know Major Tom's a junkie. Stronger. Jawel, ashes to ashes. En dit is uh, een yeah, fetch domino. Ja. Hello, Dat was een titel. I'm a Natuurlijk vet domino uit New Orleans, jawel. Uh. Oh, tja, een beetje vroeg. Ja, oké. Okay. Drie in één. Eén. is vandaag van uh, een prachtige zangeres, namelijk Beth Heart. The place where hunger meets the edge And I'm facing God I won't dare look into his eyes I can only hang my head to the ground When I try and open my mouth There's so many words but there's no sound And the angel comes upon me, the love I feel. Every corner of every secret wound In the light I am adoring Feel like flying in circles around the moon When I gaze upon the world I I know that I'm a part of something good I knew that I could And it's the love Eng. Yo! zo'n blanke dame die uh, echt een blues kan zingen. Normaal zeg je altijd dat, uh, dat uh, de dark people, de zwarten... dat alleen maar kunnen maar Zij kan het toch ook wel redelijk, hoor. Deze Bad Heart. Dat waren drie songs van haar meest recente album. En het eerste was uh, de titelsong. Die heet Better Than Home. En het uh, tweede nummer, dat heet uh, You Might As Well Smile. Ook dat nog, je mag uh, best wel glimlachen, dat is best wel lekker. Je niet alleen maar zo'n te kijken. Lach ook af en toe eens even. Maar niet met lachgas, dat is niet goed. En het laatste, Tell Her You Belong To Me. Beetje een jaloers typje, denk ik. He? Zeg haar maar dat je aan mij toe behoort. En uh, laat ze lekker even optieft, zo... Oh. Die uh, trend zo, hè? Ja, ik nou ja, weet het ook opvatten. Ik heb nog één plaatje en dan gaan we even het regio-nieuws doen. En dat is van Lady Antebellum. Think about you, Lady Antebellum. Dit is nieuw. Lekker. Tank and no loose change. Just swore we'd make it home. It's a little fuzzy. Gewoon lekker. Oh, oh. En eh. Uh, dat heet Think About You. Nou, ooh, ooh, ooh. nou. dat is wel gezellig toch? Het nieuws ja. bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Door mij? Ja, gewoon door mezelf. Ja, Het is niet anders. Ja. Eh, want eh, ja onze vaste sidekick die kon vandaag even niet dus ja, nou ja dat is hier al Nee, nou ja, doe je er dan niks de stadvoorzitter van Amsterdam-Nieuw-West pleit vandaag in de Telegraaf om een leeftijdsgrens in te stellen voor het kopen van lachgaspatronen jongeren gebruiken de patronen om er high van te worden dat lachgas een populaire druk is geworden... is eh, te zien op de straten van Amsterdam-Nieuw-West... die bij tijd en wijle bezaaid liggen met gebruikte patronen. Ook in andere plaatsen neemt het gebruik toe. Nergens in Nederland is de vrijwillige brandweer in 2016... zo drastisch afgedund, uitgedund als in de Zaanstreek-Waterland. Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 nam het aantal vrijwilligers in die uh, veiligheidsregio met ruim 15% af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook bij uh, andere veiligheidsregio's in Noord-Holland is sprake van een ware leegloop. En op de tweede plaats komt de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord... waar begin 2017 8% minder vrijwilligers werkten. De veiligheidsregio Kermeland zag het aantal vrijwilligers met bijna 6,5% dalen. En komt daarmee na de Zuid-Hollandse veiligheidsregio Hollands Midden op de vierde plaats. Verkeer op de A9 richting Amstel-Veen heeft vanmorgen voor het Rottepolderplein vertraging opgelopen door een stortbak. Het toiletonderdeel was van een auto gevallen en op het asfalt beland. De stortbak kwam op de rechterrijstrook terecht... die vervolgens werd afgesloten. Fielen van circa 5 kilometer voor knooppunt Rotterpolderplein... was het gevolg. Inmiddels is de stortbak opgeruimd en de rijstrook weer vrijgegeven. Zo meldt de ANWB. De vertraging neemt geleidelijk af en kan nog enige tijd duren... voordat de doorstroom weer normaal is. De man die in de nacht van maandag op dinsdag op het station van Heemstede de banden van 14 fietsen niet leeglopen, heeft een opvallende straf gekregen. Hij moest de banden allemaal zelf weer oppompen. Agenten besloten de man in de gaten te houden omdat hij nogal dronken leek. Ze zagen hem vervolgens neerknielen bij meerdere fietsen waarvan de banden later leeg bleken te zijn. De man uit Den Haag werd daarop aangehouden. De politie hiep, eh, riep de eigenaars van de getroffen fietsen daarna op een aangifte te doen. Een grote straf leverde het de fiets van Daal niet op. Hij moest onder toezicht alle lege lopenbanden weer zelf oppompen. Kijk, dat vind ik nou een ludieke straf en gelijk goed. Slik op stuk, zo heet dat. Aan de Molenwerf in Uitgeest is gisterochtend een wietplantage gevonden door de politie. In het bedrijfspand stonden 150 planten. De wietplantage stond in volle bloei... en werd dan ook opgemerkt door de herkenbare wietlucht rondom het pand. De politie kreeg hier een anonieme tip over binnen. De stroom werd illegaal afgetapt... en een 56-jarige man werd door de politie aangehouden. En tot zover de berichtgeving. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weer. U kunt het zien. He. Als je naar buiten kijkt, zie je het natuurlijk al het weer. Het is vandaag prachtig zomerweer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en bij weinig wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 23 graden. Kortom, een zomerse woensdag. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een geleidelijke tot matig toenemende eh, zuidoostenwind daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgen schijnt de zon, maar er is ook sluierbewolking. Het blijft droog, maar een enkel buitje later op de dag is niet helemaal uitgesloten. De zuid tot zuidoostenwind draait in de middag naar west en neemt in kracht toe. Eh, en de temperatuur die stijgt naar ongeveer 26 graden. In de middag zal de temperatuur geleidelijk gaan dalen. Nou, dat was van het weer. Dat was het weer. ZFM 106.9 ZFM. ZFM. Van weer zo'n beetje uit Liverpool in de 60s. En dat was natuurlijk. De the Surgeons. Over Bourbon Street. Sting. Tonight. As the faces as they pass. Beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights. The people and the moon and all I pray every day to be strong For I know what I do must be wrong Or oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet While there's a moon over Bourbon Street It was many years ago That I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb How I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat Hides the eye of a beast Of the face of a sinner But the hands of a priest Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon Mon over Bourbon Street. <kliek> Kikker in de keel. En dat was natuurlijk sting. Ja, dat was, dat was volkomen duidelijk dat dat sting was. een gezelschap dat hele aparte muziek maakt. Niet echt om de stoelen en tafels aan de kant te gooien en te gaan dansen, dat niet. maar of het zou slow moves moeten zijn, dat kan natuurlijk wel. Maar het klinkt wel, het klinkt wel heel mooi. London Grammar. Dat een hele aparte zanger is. Een heel apart stemgeluid ook, vooral. En je het hell to the liar, oftewel naar de hel met de leugenaar. Uh, maar de burenruzie zal er niet toe kunnen leiden, hè? Ja, ja, dat, dat zie je maar weer. In, uh, burenruzie in Haarlem. Een man die probeert die probeert zijn buurman neer te steken. Nou, dat vind ik toch wel raar, hoor. En zijn burenruzie in de Streselmanlade in Haarlem heeft een man geprobeerd uh, zijn buurman neer te steken met een mes. Ja, wat moet je anders mee steken? Volgens de politie ging de ruzie om afval. De ene man wilde zijn buurman gisteren aanspreken op zijn gedrag... en belde bij hem aan. De bewoner, een 68-jarige man, deed open met een mes in zijn hand... en probeerde zijn buurman te steken. De laatste liep daardoor verwonding op aan zijn uh, hals en ook aan zijn armen. De gewonde buurman belde direct de politie. Maar toen de agenten bij de woning van de man met het mes aankwamen... was er niemand thuis... En de agenten hebben de woning daarop doorzocht... en vonden daar een vuurwapen en een katapult. Het, het mes werd niet aange uh, aangetroffen. En later op de avond meldde de agressieve buurman... zich bij de politie zijn wapens in beslag genomen... en er wordt onderzoek gedaan naar het voerdal. Voorval. Zo meldt N.A. En... Ah, nieuws. Dat is toch een prachtige nieuws hoor. Daar hoor je nog eens wat. Hè? Daar komen we nog eens ergens achter. Oké, okay, vuurruzie dus. En dan ga je steken. Nou ja, dat vind ik ook een beetje... Wie niet waar? Goed. Oké. Okay. Volgende plaat. Dat was de titel. The ex ambassadors. En de nummer heeft een zeer moeilijke tekst, namelijk The Devil You Know. Daar <tries> nou, heb je geen autocue voor nodig. Ja, je hoort ze allemaal hè, in dit programma. Zand voor lust. <tries> Lekker alles dwars van elkaar heen. Oud en nieuw en groen en rijp en ik. Vroeger zijn ze nog achter op 33 en 45 toeren. Maar dat is niet meer zo. Dit is de hoe. En het heet Substitutes. Come on. You think we look pretty good together. John Andrews, Keith Moon en natuurlijk Roger Daltrey. En uh, er zijn er ook alweer twee van hemelen, dus het uh, dus, is helaas jammer. Maar uh, Keith Moon, of uh, nee, uh, uh, John en... Uh, nou ja, Pete Townsend en uh, Roger Daltrey doen het nog steeds. Af en toe, toeren. Ja. Met uh, ja, twee vervangende mensen, waaronder Zach Starkey. Als drummer. En dat is dan weer de zoon van Ringo Starr. Ja. Dus de appel vaart niet ver van den boom, hè? Maar goed, uh, u hoort dit muziekje. En uh, nou ja, dus, uh, zo'n muziekje dat je dan gewoon even lekker meeneemt... naar het NOS Journaal van 1 uur. Kunnen wij u vertellen dat we straks in de tweede uur nog even doorgaan, hoor? Jawel. Nog een stukje kabaga hebben we ook nog. En... Uh, we, gaan, uh, we hebben straks de confrontatie, om kwart over één. Jawel. En uh, ik kan u ook nog vertellen dat uh, de ex-vriendin van uh, Keith Richards van de Stones is overleden. Anita Pallenberg, 73-jarige leeftijd. En dat het vandaag 50 jaar geleden is dat de Beatles begonnen met hun opnames voor het lied All You Need Is Love. Nou, misschien draait hij nog wel twee uur je weet maar nooit. Dan moeten niet te veel Beatles draaien